7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Berlusconi vecht veroordeling aan. Orkaan Sandy van invloed op slotfase presidentscampagne. En Brammetje Baas, beste Nederlandse kinderfilm van 2012. De advocaten van Silvio Berlusconi hebben zoals verwacht aangekondigd... dat de oud-premier in hoge beroep gaat tegen zijn veroordeling.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 maar koerst nog steeds af op de oostkust van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse orkaancentrum waarschuwt dat Sandy zich kan samenvoegen met een andere storm... waardoor er, volgens de directeur, een orkaan van historische proporties kan ontstaan. De Senseo koffiepads van Dow Egbert zijn jarenlang bewust slap gehouden door Sarah Lee... de voormalige moedermaatschappij van DE. Uit kostenbesparing was de hoeveelheid koffie in de pads teruggebracht van 7,5 naar 7 gram... Bestuursvoorzitter Herkemeij van DE noemt dat in de Volkskrant... een voorbeeld van hoe het Amerikaanse Ceroli DE jarenlang heeft verwaarloosd. Tau nou, Egberts was tientallen jaren eigendom van Ceroli, maar ging deze zomer zelfstandig verder. Herkenmeij zegt dat de halve gram koffie er toen meteen weer is bijgedaan. In België is een gezochte moordverdachte omgekomen... bij een schietpartij met de politie. De politie had eerder op de dag in België en Nederland... een opsporingsbericht uitgegeven over de verwarde en vuurwapengevaarlijke man...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 De elf hebben bekend dat ze vijf mensen met een verstandelijke handicap hebben verwaarloosd en mishandeld. Een verslaggever van het BBC-programma, Panorama, legde met een verborgen camera vast... hoe het personeel bewoners uitschold, sloeg en op andere manieren mishandelde. Een oud-verpleegkundige van het tehuis lichtte de BBC in... omdat de eigenaar van het tehuis en ook toezichthouders niets deden. Het geweld was volgens de rechter al jaren aan de gang... en zou doorgegaan zijn als de Panorama-reportage niet was uitgezonden. De film Brammetje Baas van Anne van der Heijden is op het Cinekit-festival gekozen tot beste Nederlandse kinderfilm van 2012. De Franse film Ernest et Celestine won de prijs voor de beste buitenlandse film. Verder ging de publieksprijs voor de beste Nederlandse film naar Mees Kees van Barbara Bredero. De Gouden Kinderkast, de prijs voor het beste Nederlandse tv-programma, ging naar het VPO-programma Mijn Vader Is. De prijsuitreiking was de afsluiting van het 26ste Cinekit-festival. Het weer aan de kust enkele buien, elders overwegend droog en geregeld zon, graad of 8 vanmiddag, morgen vrij zonnig en droog, later meer bewolking en dan wordt het 9 graden.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 Hele goedemorgen. Het is zaterdag 27 oktober en de herfstvakantie is in heel Nederland bijna afgelopen. Maar het is dit weekend druk op heel veel scholen. De zoektocht naar asbest. Veel scholen willen namelijk weten of er asbest in de school is gebruikt. Drukke tijden voor bedrijven die daar alles van weten. Gaan we zo over praten. Bestand in Syrië was gisteren geen succes. We hebben een reportage en we praten ook nog eventjes over de vraag of de bemiddelingspogingen van de Verenigde Naties nu ook definitief zijn mislukt. De formatie houdt weekend wij niet. We bespreken wat we tot op heden weten en ook wat we niet weten over dat nieuwe kabinet Rutte 2. En de crisis slaat ook toe bij de garage. En dat op de dag dat er weer gekrapt kan worden vanwege de kou. U hoort een reportage waaruit blijkt dat we het onderhoud aan de auto nog eventjes uitstellen. Volgens is dit tot half negen, het NOS Radio 1 Journaal. Het eerste onderwerp gaat over de politie. Alle politiekorpsen moeten op dezelfde manier omgaan met agenten die posttraumatische stressstoornis, PTSS, krijgen. Minister Opzelte van Veiligheid en Justitie maakte daarover een richtlijn. Hij had PTSS al aangemerkt als een beroepsziekte, maar nog niet alle korpsen die volgden hem daarin. Jan Franks is van de Stichting Hulp voor Hulpverleners. Zijn zoon heeft PTSS opgelopen tijdens zijn werk als agent en nu in de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gebeurd trouwens met uw zoon? Ja, die, die is bij een verkeersongeval uh, gekomen in diensttijd. En daar uh, was een dodelijk slachtoffer en dat was zijn uh, praktijkcoach. Ja, en het korps, hoe is dat daarmee omgegaan? Nou, dat, die is er onvoldoende mee omgegaan. En dat heeft tot dat hij uh, steeds slechter was, herbelevingen kreeg... en op een gegeven moment is geconstateerd dat hij PTSS heeft. En aan de ene kant, medisch gezien, is het uh, heel goed gegaan. Hij is uh, via de PDC-polie in behandeling gekomen. En uh, is in principe ook gewoon weer uh, hersteld... Het korps, ja, die heeft het wat minder gedaan. Dat is niet het korps alleen te verwijten, want dat doet bijna elk korps in Nederland op deze manier reageren. En daarom hebben wij ook de stichting gestart om te zien dat het op een andere manier kan. Ja, want het is eigenlijk symptomatisch voor hoe het korps, hoe de politie, laat ik het zo maar even zeggen, ermee omgaat. Ja, kijk, als mensen PTSS-symptoom hebben, dan moeten ze niet klagen. Kom op, we zijn volwassen mensen, macho-cultuur, pesten. Terwijl als je het dan in een veel vroegtijdig stadium kunt onderkennen en daar snel medische hulp op inzet, dat, uh, dat, dat is gebleken. Dan kun je eigenlijk gewoon weer herstellen en, en misschien gewoon weer ook in je werk gaan. Dat betekent dat ze gewoon weer terug op de werkvloer komen. Ja, en bent u dan tevreden met zoiets wat de minister nu meekomt? Ja, wij zijn heel erg tevreden met hetgene wat de minister uh, meekomt. En dat is ook een van de zaken die wij aangekaart hebben. Als u de brief leest van de minister die hij aan de Tweede Kamer uh, stuurt, ziet u ook dat wij heel veel overleg gevoerd hebben met de minister over deze problematiek. Uh, en gelukkig heeft de minister en de bonden, want er mag ook al gezegd worden, dit opgepakt, en gaat het, uh, die richtlijn uh, onderdeel worden van de CAO. Ja, maar dan denk ik, ja, een richtlijn, een richtlijn, daarmee verander je toch geen cultuur? Nee, die cultuur zul je sowieso moeten veranderen. Maar laten we nu beginnen met een richtlijn. Zodat elk korps op dezelfde manier gaat, uh, gaat handelen. Dat is één, dat is heel erg belangrijk. En daarna kun je met elkaar bepalen van. hé, uh, hey, en waar zitten dan de, de, de bottlenecks? Uh, zodat we dat uh, de, kunnen oppakken. En dat bedoel ik bijvoorbeeld uh, bij PnO functionarissen als mensen in een procedure komen, gaat die PO. Personeel, ja, personeelsfunctionarissen opleiden. Om dingen te onderkennen. Luister beter naar de bedrijfsartsen. Want bedrijfsartsen hebben het vaak toch wel goed. De patiënten komen daar als eerste. En pak ook een keer het overleg op met de bedrijfsjuristen. Want het wordt allemaal gejuridiseerd. Het gaat allemaal maar richting een rechtbank. Of het wordt allemaal maar aangepakt via belangenbehartigers. Ja, daar zit niemand op te wachten. Ook de juristen, niet. Het kost wel heel veel werk. Want die zijn gewoon bang dat het heel veel geld gaat kosten. Een goede eerste sap. En zo mag ik het samenvatten, meneer Franks. Ik dank u Precies. wel. Voor uw, voor uw reactie. Goedemorgen. Okay. Gaan we naar Italië. Wie had dat nou gedacht? Na een lang strafproces is de Italiaanse oud-premier Berlusconi dan toch veroordeeld. Hij kreeg gisteren vier jaar gevangenisstraf... omdat zij met zijn mediabedrijf Mediaset de Belastingdienst heeft opgelicht. En dat is ook omdat de Silvio Berlusconi, ex-president del Consiglio, proprietario di Mediaset, condannato in primo grado, come avete sentito, a quattro anni per. Mediaset quattro anni per fiscale voor Silvio Berlusconi gisteren in de rechtbank van Milaan. Vier jaar cel. Maar de rechter voegde er snel aan toe dat de oud-premier waarschijnlijk maar één jaar hoefde zitten als het zover komt. Waarschijnlijk zag Berlusconi dit al aankomen. Afgelopen woensdag maakte hij bekend... dat hij zich niet beschikbaar stelt voor het premierschap volgend jaar. Maar ik zal de jeugd wel bijstaan, zegt Berlusconi... die klaarstaat om te spelen en te scoren want scoren, daar houdt Berlusconi van maar hij voelt zich gehinderd door de rechtspraak Sono in in assoluto Ik ben de meest vervolgde man sinds mensenheugenis, zei hij in 2009 Ik heb 2500 verhoren ondergaan Maar gisteren was het Menes voor het eerst dus een celstraf aan zijn broek de ingehouden woede van Berlusconi was door de telefoon te horen op TV UNA, een van de vele zenders die hij bezit. Het is een politiek ingegeven beslissing, ongeloofwaardig en niet te tolereren, zegt Berlusconi. En zo denken zijn trouwe fans er ook over. De rechters hebben gewoon de pest aan hem, en dat terwijl hij zoveel goeds voor de mensen heeft gedaan. Purtroppo, In bocca al lupo, president. Maar ook veel Italianen zijn blij dat het tijdperk Berlusconi ten einde lijkt. De champagneflessen gingen open gisteravond op een plein in hartje Rome possiamo dire senza problemi di querele che Berlusconi è un delinquente. Ik kan u eindelijk hardop zeggen Berlusconi is een crimineel, zegt de man. Een voorbijganger beaamt dat het goed is voor het land. Het land dat hard op weg was naar de afgrond. ik ik denk dat het een cosa positiva. Speriamo bene per tutti noi. Dove sta andando alla rovina? Bijdrage van Katrien Straatman. Gemengde reacties dus in Italië op de veroordeling van Berlusconi. Rob Zoutberg is in Rome. Rob, uh, we hoorden het hem zeggen bij een van de stations die hij bezit. Hij accepteert de straf uh, niet. Wat betekent dat? Hoge beroep tijdrekken? Ja, nee, je hoort hè, net Katrien Straatman ook bij het geluid zeggen... Van dat het tijdperk Berlusconi ten einde lijkt. Nou, vooral dat woord lijkt is, is natuurlijk voor, voor Berlusconi altijd heel belangrijk. Je weet nooit hoe dat verder gaat. Wat is nu nog mogelijk? Een hoger beroep. Het Hof van Cassatie. Het kan nog duren. Het kan nog maar doorgaan. En voor je het weet, Bert, is het 2013 geweest. En dan is deze hele zaak verjaard. Uh, en dan gaat de hele straf niet door. Mm. Ondanks dat, weet je, het gaat gewoon om de veroordeling. Voor het eerst in zijn leven is Berlusconi veroordeeld. En ja, dat is gewoon het belangrijkste. De, de, ja. de machtige Berlusconi is ten val op zijn knieën gebracht. Ja, precies. Dat is een, het symbolische uh, misschien wel. Precies. Uh, hij had zich, uh, daar spraken we gisteren ook al over, hè, dat hij zich heeft teruggetrokken uit de politiek. Ik moet misschien zeggen, ja. zich niet kandidaat heeft gesteld. Maar is zijn rol nu eigenlijk uitgespeeld in de politiek? Nou, je zou denken van wel, hij brengt nog een beeld naar buiten dat hij krachtig is en dat hij, dat, hij, dat hij nog binnen zijn partij actief wil blijven om een nieuwe generatie te adviseren, zo noemt hij het zelf. Maar ja, dat is gewoon een beetje smolder aangeven dat hij er nog altijd is en dat hij er nog altijd toe doet, want in werkelijkheid doet hij er gewoon helemaal niet meer toe binnen zijn partij, want daar motten ze hem in ieder geval niet meer. Uh, er komen primaries aan. Uh, 16 He? december. Dan wordt gekeken wie Berlusconi kan gaan opvolgen. Dat wordt nog echt een heel probleem. Want de man dulde natuurlijk nooit iemand na zich. Uh, Berlusconi weg van het podium. En in, ineens is het podium leeg. En wie gaat daar staan? Dus weliswaar, weliswaar een, een nieuwe partijvoorzitter, meneer Alfano. Maar ja, dat is ook niet zo'n echte aansprekende figuur. Dus ja. De grote vraag is wie dat dan gaat worden. En dan nog, want je weet het nooit met Berlusconi, zou het best kunnen dat hij dan, als ze elkaar daar, met elkaar daar op de vuist gaan... want ze maken allemaal ruzie met elkaar op dit moment binnen die partij... Eh, dat hij zich dan opnieuw als redder opwerpt. Maar goed, dan heeft hij dus wel die veroordeling eh. aan zijn broek zitten. En bedenk ook bij, hè, die zaak, misbruik eh, eh, van een me minderjarig meisje, dat speelt nog altijd. En de verwachting is dat hij ook daarvoor veroordeeld zal gaan worden. En dan heeft hij gewoon twee veroordelingen. En dat maakt hem niet makkelijk om terug te keren. En dat is ook een beetje de teneur waar de kranten het over hebben vanochtend bij jou. Ja, nou het is natuurlijk meteen interessant om dan die journalen te pakken. Dat is de grote familiekrant van Berlusconi. Die een hele grote foto van Berlusconi op de voorpagina hebben staan. Onder de kop een politieke veroordeling. Nou, dat heeft Berlusconi zelf gezegd. Natuurlijk, En er staat onder het bewijs weer eens dat justitie alleen maar voor politieke doelen wordt misbruikt. Nou goed, dat is de man die dus altijd zelf noodwetjes aanpast... om altijd weer aan veroordelingen te ont ont ontkomen. Ja, die, die ageert daar nu tegen. La Repubblica, ja, krant aan de andere kant van het politieke uh, spectrum... citeert uit het vonnis toch de opmerkelijke zin... Hè, die de rechters gisteren hebben gezegd. Berlusconi heeft een neiging aan zich aan misdaden schuldig te maken. Nou, dat is keihard wat, wat rechters daarover gezegd hebben... Corriele Lacera ook een beetje in die lijnen en meld dan ook hoe media Set, dat mediabedrijf gisteren een koersval van zomaar 3% kreeg na, uh, na dit vonnis. Nou goed, uh, en citeert ook uit de PDL, de partij van Berlusconi. Dit is poging tot een politieke moord. Nou, zo verdedigt de partij zich op dit moment. Goed, dat schrijven de kranten. Ondertussen uh, gaat de trein verder uh, in Italië ook. Morgen verkiezingen op Sicilië. Um, ja. Ja, speelt dit een rol of heeft het nog betekenis... Uh, überhaupt die verkiezingen voor de landelijke politiek? Nou, dit is ontzettend belangrijk. Je moet weten, Sicilië is de grootste Italiaanse regio. Er wonen, wonen 5 miljoen mensen... Uh, verschrikkelijk belangrijk om te zien hoe daar de politiek gaat reageren. Hoe daar mensen daar gaan stemmen op de politieke partijen. Sicilië is altijd, zeg, zeg maar, conservatief achterland geweest. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben daar alleen maar... Uh, rechtse of uh, uh, uh, christendemocratische partijen geregeerd. Dus hoe gaan mensen daar nu op stemmen? Wat gaat er gebeuren? Want heel krachtig daar uh, komt daar de Vijf Sterren Partij, Die protestpartij van de komiek Beppe Grillo komt omhoog. Nou het wordt heel interessant om te kijken hoe, die, hoe zijn partij het ook gaat doen bij die, bij die verkiezingen morgen. Eén, ik kan je wel zeggen, daar wordt het interessant om ja. uh, die peiling te gaan volgen. Wie op Sicilië wint, gaat het ook redden op nationaal niveau. En je weet, verkiezingen in Italië hier volgend voorjaar. Van Sicilië naar Rome. Dankjewel Rob. Straks een reportage uit Aleppo, Syrië is dat. Verslaggever Hans-Jaap die loopt daar namelijk rond. En hij merkte weinig van een staak te turen. De verkeersinformatie. Geen files, maar wel een paar afgesloten wegen. En die zijn het hele weekend afgesloten. Daar 27. Utrecht-Breda is dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorgon. Daar 79. Maastricht naar Heerlen, is tussen Boende en knooppunt Kruisdonk. In beide richtingen dicht, omdat daar een nieuw viaduct wordt geplaatst. De N50, Zwolle en is in beide richtingen dicht tussen Kampen Zuid en de Brug over de IJssel. En slot de N59, Zierikzee Elgadsplein, is helemaal dicht tussen Oude Tongen en Den Bommel. Dit is het NOS-Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Er komen steeds meer opvangcentra voor afgewezen asielzoekers met minderjarige kinderen. Voor hen zijn er sinds een paar jaar zogenaamde gezinslocaties... omdat ze niet meer op straat gezet mogen worden. Gezinslocaties zijn een stuk soberder dan AZC's. Minister Leers van Asiel hoopt dat daardoor de asielgezinnen... toch voor terugkeer naar eigen land kiezen. Maar het lijkt niet te gebeuren. Binnenkort verandert het AZC in het Friese Burgum... in zo'n gezinslocatie. Rinkamer in gesprek erover. Mens Hans Haring van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Sinds een jaar mogen afgewezen asielzoekers met minderjarige kinderen niet meer op straat worden gezet. Dat heeft de rechter bepaald. En sindsdien zijn er zogenaamde gezinslocaties. Eerst twee in Katwijk en Geelserijen En inmiddels ook in Emmen, Amersfoort, Den Helder en ook hier in Burgum, een dorpje even boven Drachten wordt er een geopend. Uh, het is nu nog een uh, asielzoekerscentrum... maar wordt omgebouwd tot een zogenaamde gezinslocatie. Klaas Haring is directeur van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Een gezinslocatie, wat is het verschil met een gewoon AZC? Ja. Aan de buitenkant zie je niet zoveel verschil. Het zijn dezelfde gebouwen, dezelfde kleine appartementjes of uh, uh, woningen. Uh, maar... Op het terrein zelf gebeurt er toch wel wat anders. Het is een soberer regime. Men moet zich vaker melden. Uh, het zakgeld wat men krijgt voor eten en uh, kleding en, en dat soort dingen... Uh, is uh, veel lager. En er wordt natuurlijk regelmatig gepraat om uh, terugkeer te bevorderen. Nou, hebben we elkaar in het voorjaar gesproken. Toen stonden wij uh, in Ter Apel tussen de tenten. Uh, dat waren mensonterende omstandigheden. Uh, de hitte, brandgevaar. Dan is dit toch veel beter? Nou, het bezwaar is dat... Uh, wat is het doel? Het doel van een gezinslocatie, heeft de minister gezegd, is om terugkeer te bevorderen. Nou, het feit al dat er nu al zes gezinslocaties in Nederland zijn, betekent dat er met die terugkeer niet erg opschiet. De vraag is dan, waarom moet je deze mensen geconcentreerd bij elkaar neerzetten tegen een heel sober regime, als dat toch de terugkeer niet bevordert? En dan komen er aspecten als humaniteit om de hoek kijken. Legt u ze uit? Uh, om hier te komen moet men weer verhuizen. Men is al zo vaak verhuisd in die hele asielprocedure. Uh, men kan veel beter op een gewone ACC blijven, onder normale omstandigheden. Dat men normaal de dingen kan doen, dat de kinderen gewoon op die school kunnen blijven, dat men bij dezelfde psychiatrische behandelaar kan blijven, of bij dezelfde dokter, of bij dezelfde specialist. Maar dan zegt het kabinet, het huidige kabinet, ja, maar dat zijn te comfortabele omstandigheden, dan gaan ze helemaal nooit weg. Uh, dan moet je je dus afvragen als kabinet... heeft niet comfortabele omstandigheden, bevordert dat de terugkeer. En het bewijs is dat het niet bevorderend is. Mensen jaren opsluiten in een gezinslocatie biedt geen perspectief. En nogmaals, het gaat niet om ongelooflijke grote aantallen. Zes gezinslocaties, dan praten we over 2400 mensen. Als we weten hoeveel Syrische vluchtelingen nu in Jordanië zijn en in Turkije... dan is dit natuurlijk peanuts. Mijn zoon is bijna zes jaar... En mijn dochter is bijna 13 jaar. Hallo. Hallo. Hallo. En dan roept Mohammed ons naar binnen. Hij komt uit Irak en woont hier een week of twee samen met zijn vrouw en twee kinderen in twee piepkleine kamertjes waar net twee keer twee eenpersoonsbedden in kunnen staan. Geen bankstel, een kleine tafel met een paar plastic stoelen en achter in de gang een gezamenlijk toilet en daarachter weer een gezamenlijke keuken want hier wonen nog meer gezinnen met kinderen. En ondanks deze sobere omstandigheden gaat hij niet terug naar Irak. For my children is not future for my children. Not future for my children. I because I lost my future in my in my in my country and now nobody happy over there. Er is geen toekomst voor mij en voor mijn kinderen in Irak. Niemand is er, is er gelukkig. Hans Haring van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Is dit nou een voorbeeld van een gezin waarvan je zegt... Ja, waarom zitten die hier eigenlijk? Dit is inderdaad een voorbeeld. Uh, deze mensen hebben vier jaar in Musselkanaal gezeten op het ACC. Ze uh, zijn nu sinds twee weken hier in, uh, in een zogenaamde gezinslocatie. Nou, je ziet de omstandigheden. De Nederlandse overheid kan ze niet uitzetten... omdat de Iraakse overheid niet meewerkt... Ja, dan wordt gezegd, maar meneer die kan vrijwillig daar naartoe. Maar meneer die zegt van ja, maar daar is nog steeds oorlog. En ik heb al zoveel oorlog gehad. Uh, ja, een uitzichtloze situatie. En waarom moet je dan zitten hier in een sober regime? Bevordert dat het gaan naar Irak of niet? Nou, volgens mij uh, bevordert dat niet. Komende woensdag dient er een kort geding om een andere gezinslocatie... die in Katwijk te sluiten en gezinnen weer terug te laten gaan... naar een gewoon asielzoekerscentrum. En dan gaan we het hebben over asbest. Want scholen staan in de rij om gecontroleerd te worden op asbest. En ze hebben nog maar een paar maanden, want nog dit jaar moeten alle schoolgebouwen... die gebouwd zijn voor 1994, onderzocht worden op de risico's van asbest. Onderzoeksbedrijven zetten alle zeilen bij. En Alexander Koenders is van de brancheorganisatie van de asbestonderzoeksbedrijven. En dat heet VOAM, VKBA. Wat staat dat eigenlijk voor? Ja, dat is een hele goede. Dat is een samenvoeging van twee Weet oude verenigingen. Oh. Twee oude stichtingen die bij elkaar gevoegd zijn... En dat staat eigenlijk voor uh, Vereniging Kwaliteitsbedrijven als best. Oké. Okay. Dus houden we houden de laatste vier letters van, uh, van de benaming aan. U krijgt het uh, flink druk. Enig idee om hoeveel scholen het eigenlijk gaat? Nee, nee ik hoorde gisteren van een collega... dat het uh, ruim om 900.000 scholen zou gaan. Wij hebben zelf geen, enkele, geen enkel idee hoeveel het exact zijn. En of uh. het alleen basisscholen, kinderdagverblijven zijn... waar het precies uit bestaat, geen flauw idee. Maar het zijn er heel veel. En er ja. moet behoorlijk gecontroleerd worden. Wat moet er allemaal gecontroleerd worden? Uh, de scholen. Heel graag hun uh, panden geïnventariseerd hebben op het voorkomen van asbest in de meeste ruime zin. Dus uh, alles doen wat, uh, wat mogelijk is om het in kaart te brengen. Van het schuurtje tot en met het klaslokaal. Heel juist. Ja. Nou, zit er een behoorlijke druk op, hè? want ik begrijp dat het voor eigenlijk eind van dit jaar gebeurd moet zijn. Ja, ja dat hebben wij ook begrepen. Dat uh, het ministerie die heeft uh, de scholen op het hart gedrukt om dat uh, toch uh, voor het eind van het jaar te realiseren. En de vraag of dat gaat, gaat lukken, dat, uh, dat is twijfelachtig, denk ik. Ja, nou dan hoef ik die vraag niet meer te stellen. Nee. Maar u, uh, u inventariseert het. Dan nee. maakt u, neem ik aan, een soort, soort rapport. En dan? Uh, dat rapport wordt teruggegeven aan de scholen. En mochten er tijdens de inventarisatie uh, als persoonlijke toepassingen ontdekt worden... die enige risico met zich mee kunnen brengen... dan krijgt de school het advies dat uh, direct op te pakken. En dat kan uh, resulteren in een sanering. Precies. En dan uh, moeten ze het inderdaad weer opruimen. Ja. Uh, is het trouwens duur om u, uh, om u in te huren? Als ik dat nou zelf zou willen, mee, bij mijn school of gewoon bij mij thuis? Ik denk dat u gemiddeld voor een school, uh, afhankelijk van de grootte, want het gaat uiteraard per, per grootte van een gebouw, toch uh, tussen pak date, de 600 en een paar duizend euro kwijt bent. Ja, en u heeft voldoende personeel om het ook allemaal uh, uit te voeren als branche uh, in zijn totaliteit? Nou, als de vraag gespreid over een jaar zou komen, wel. Alleen scholen hebben doorgaans uh, uh, en ook heel begrijpelijk de neiging om dit soort inventarisaties vooral buiten schooltijd willen laten uitvoeren. Dus dat betekent dat uh, de periodes om het te kunnen doen... zich vooral gaan, uh, gaan kenmerken richting uh, vakanties en weekenden ja. en avonden. En dan gaat, het, uh, dan gaat het niet lukken. Nee. Nou weet je wat, dan houden wij het gesprek hierbij. Kunt u meteen aan het werk, dat scheelt weer aan de arbeidskracht. Ja, prima. Meneer Koenders, dank, dank u wel voor het gesprek. Okay. He? Hoi, hoi. Er moest een staak tot vuren komen gisteren in Syrië... ter ere van het voor de moslims zo belangrijke offerfeest. Maar al gauw kwam het weer tot gevechten... waarbij onduidelijk was wie er nou eigenlijk begon... Ook in de grootste stad van Syrië, Aleppo, is dat... waar de vijandelijke partijen een paar straten van elkaar verwijderd zitten... was het al snel weer oorlog. Dat merkte ook onze verslaggever ter plekke Hans-Jaap Melissen. Oh een pick-up truck vol rebellen passeert... met daarachter een pick-up truck vol met schapen. Een combinatie van oorlog en offerfeest... Uh, schieten relatief dichtbij. Terwijl net twee vrouwen met drie kleine kinderen proberen over te steken. Want dat is de situatie in Aleppo. Op De eerste dag van hun staakt het vuren. Er wordt gevuurd. Maar vooral door sluipschutters. Hier en daar wat tankgranaten. Maar geen straaljagers in de lucht. En geen grote gevechten tot nu toe. Maar nog niet echt veelbelovend. Om de hoek tussen twee appartementengebouwen... Waar... De bovenste verdieping verdwenen is door een vliegtuigbom. Er zitten wat rebellen op straat en je zit aan zijn been te voelen. We kunnen een Vanochtend om half acht is er een uh, mig-straaljager van Assad gevlogen over een bepaalde wijk waar we waren. En toen heeft hij een paar aanvallen gedaan en deze man is dus uh, gewond geraakt. Ja. Ze waren niet zelf aan het vechten of ze aan het uitdagen van de andere kant. Uh, maar we wilden gewoon thuis voor het offerfeest bij elkaar zijn. Eén dode, één zwaar gewonde. En hij telt zichzelf dus niet mee. Hij heeft zelf uh, ja, wat lichtere verwondingen. Hoewel, hij moet nu overeind getrokken worden door iemand... Hij kan nog niet goed staan. Een wond in zijn been en in zijn arm dus. Wat is dat? We horen nu kogels inslaan best wel dichtbij, achter dit gebouw. Dat is een sluipschutter van Assad, iets verderop. Nou, dat is duidelijk. Voor deze kreet, deze gewondere bel, we gaan gewoon weer vechten vandaag om het bloed van onze martelaar te wreken. Aan zo'n staakt het vuur heb je niks, wij vechten verder. Het is hier levensgevaarlijk, maar dat was al duidelijk. Did you see that ja? Yeah, I could hear it. Yeah. Ja, zo klinkt het dus. Zo klinkt het inderdaad.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 De beroepsprocedure kan jaren duren, zolang hoeft Berlusconi niet de cel in. Het Amerikaanse bedrijf dat de bron is van een massale uitbraak van hersenvliesontsteking in de VS... was al maanden voor de eerste ziektegevallen gewaarschuwd vanwege de slechte hygiëne. Het bedrijf leverde pijnstillerinjecties die besmet waren met de zeldzame schimmelvariant van hersenvliesontsteking. Door de uitbraak zijn nog 25 Amerikanen overleden. De Nederlandse toeristen die gestrand waren in de Mexicaanse badplaats Cancun zijn op weg naar huis. Bijna 300 vakantiegangers zaten sinds woensdag vast... door een technisch probleem met hun vliegtuig. Volgens hun reisorganisatie, Akkerfly... landt het vliegtuig vanmiddag rond half één op Schiphol. In België is een gezochte moordverdachte omgekomen... bij een schietpartij met de politie. De politie had eerder op de dag in België en Nederland... een opsporingsbericht uitgegeven... over de verwarde en vuurwapengevaarlijke man. De Belgen werd onder meer verdacht... van het doden van een vrouw in België. Het zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline.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 De NOS, het Radio 1 Journaal. Vorige week was het de week van de absolute radiostilte bij de formatie. Maar deze week stond de sluis af en toe wagenwijd open. VVD en Partij van de Arbeid, dus Rutte en Samsom... verwachten de eind deze week of begin volgende week... het concept op te sturen naar het Centraal Planbureau... voor een belangrijke doorrekening. Ready or dus ja, als ze in hetzelfde tempo doorwerken... zoals we altijd hebben hmm. gewerkt... Ja, dan zijn ze eind deze week, begin volgende week... Hmm. Zijn ze klaar? We doen geen mededeling over het gesprek. Sorry. We zijn er gewoon nog bezig en tot die tijd geldt die beruchte radio stilte. Eerder vandaag kregen de onderhandelaars bezoek. De werkgevers en de werknemers kwamen langs. De afgelopen decennia hebben de vakbonden en de werkgevers een groot deel van het succes van de Nederlandse economie tot stand gebracht. We zitten nu in wat zwaardere tijden en dan moet je ook proberen samen die verantwoordelijkheid weer op te pakken. Betekent dit dat het einde nadert? Nee. Dat betekent het wel. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden om met deze gewaardeerde sociale partners en maatschappelijke organisaties te spreken. Zolang we bezig zijn zeggen we niks. En zodra we klaar zijn, zeggen we alles. Het einde is ook wel echt in zicht, horen wij vandaag. Want alle relevante cijfers die liggen nu bij het Centraal Planbureau, die dus het geheel moet gaan doorrekenen. De partijen willen verder het hoogste belastingtarief verlagen van 52 naar 49 uh, nou procent. Dingen die we horen zijn dat er kosten in de gezondheidszorg die mensen maken, dat die veel meer inkomensafhankelijk worden. Daarover geldt gewoon Radio stil. We zijn nog gewoon bezig met het maken van een akkoord. Daar gaan we nog niet daarover hebben. Er worden steeds meer namen genoemd van kandidaatministers. Veel gehoorde namen zijn voor de VVD naast premier Rutte Kamp. Schippers, Blok, Opstelten en Schulds van Haag. Ik kan er niks over zeggen. Bij de PvdA worden behalve asje vaak genoemd... Dijsselbloem, Bussemaker, Timmermans en Ploemen. Ja, daar valt dat beruchte woord weer over, radiostilte. Zojuist hoorde ik ook nog dat er inderdaad een nieuwe minister komt... voor internationale handel en ontwikkelingssamenwerking. Maar dat dat budget van ontwikkelingssamenwerking... waarschijnlijk wel met een miljard naar beneden gaat. In gewijden melden ook dat de Amsterdamse wethouder Asscher de PvdA-vicepremier wordt. Dag meneer Rutte. Ik kan daar verder niks over zeggen, spijt ons. Dank u, nice to meet you. Great bye bye. Thank you. Oh, prime minister. Oh, my pleasure, my pleasure. <laughs> de Telegraaf meldt vanochtend dat de twee partijen heel ver zijn met de aanpak van de hypotheken. De hypotheekrenteafbrek, die gaat toch beperkt worden. Ondanks dat u gezegd heeft in de verkiezingscampagne, dat wil ik niet. Is dat moeilijk om te slikken? U stelt een vraag over informatie en, en bevestiging en ontkenning daarvan. Zo inzage geven in de inhoud van het gesprek? En dat kunnen we helaas niet doen. Er is pas een akkoord als er een akkoord is en als alles zwart op wit staat. En dat is dus nu nog niet het geval. Ja, daar kan ik wel antwoord op geven. Heel lekker. Je mag mee tellen. 5, 4, 3, 2, 1. Wellicht volgende week rond deze tijd hebben we een nieuw kabinet. Maar het kan ook net zo goed nog twee weken duren. Maar het is wel de final countdown. De bijdrage was van Joost Vullings en Frank van Schie. Het hoge woord kwam er gisteren dan uit. De Partij van de Arbeid en de VVD gaan in het nieuwe regeerakkoord... de hypotheekrente-aftrek beperken. Ook voor bestaande gevallen. Volgens beide partijen is dit van belang... om de vastzittende woningmarkt weer aan de gang te krijgen. Hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft is Peter Boelhouwen. Goedemorgen, meneer Boelhouwen. Ja, goedemorgen. En komt die woningmarkt nu ook echt weer in beweging? Nou, niet door deze maatregel. Dat mogen duidelijk zijn. Met deze maatregel is van belang voor de, voor de meer lange termijn... Een evenwichtige woningmarkt te ontwikkelen, waarbij eh, ja, inderdaad niet die verstorende invloed van de, de aftrekt geldt. Dat is heel gunstig. Maar op de korte termijn le le leidt het natuurlijk alleen maar tot verdere vraaguitval. En ja, zullen prijzen en ook verkopen verder onder druk komen te staan. Ja, eigenlijk zegt u het verergert de toestand? Op de korte termijn wel. En ja, op de korte termijn is er een heel ander pakket nodig. Een stimuleringspakket, daar kunnen we misschien straks nog over hebben. maar. Op de korte nou, laten we het er nou... meteen maar eventjes over hebben. Oh, dat is goed. Oké, okay. <laughs> ja. dat is prima. Ja. Een stimuleringspakket. Ja, het, ja, moet, ja dit, het belangrijkste is dat, dat huishoudens weer kunnen gaan lenen. Dat is nu het, het, het de grootste bottleneck eigenlijk op onze woningmarkt. We hebben de afgelopen twee jaar hebben we de, ja, de voorwaarden, de normen, hebben we fors aangescherpt. Dus het is heel moeilijk geworden, met name voor starters overigens, om een hypotheek te krijgen. Nou, dat leidt tot een enorme vraaguitval op die markt. En ook doorstromers kunnen hun huis heel moeilijk verkopen. Dus ja, ja wat je moet doen. En het tweede probleem is de financiering. banken moeten hun, uh, hun eigen vermogens op, uh, ophogen. Van zo'n 6% naar 10%. En ja, die hebben gewoon problemen ook met het verstrekken van hypotheken. Maar dat hangt toch met elkaar samen? Omdat die banken dus meer geld ja. in, in huis moeten hebben, in kas moeten hebben. Ja. Kunnen ze ook minder uitlenen? Het ja, dan deels met elkaar samen, dat, dat is zonder meer terecht. Maar van de andere kant zijn die normen zo streng geworden... dat zelfs wanneer banken op basis van een beoordeling van, uh, van degene die de hypotheek aanvraagt... tot de conclusie komen, nou dat willen we eigenlijk wel we wel aandurven... dan zeggen de regels toch nog van nee, dat, dat kan niet. Dus die regels zijn enorm streng geworden. Banken geven ook aan, van geven ons nou wat meer gelegenheid... om zelf die positie van die hypotheeknemer in te schatten. En ja, de, dat is nu uh, one-size-fits-all eigenlijk, hè? afhankelijk ja. van. Ja, Dus als je bijvoorbeeld, neem maar aan bij ons op de TU, als je afstudeert als ingenieur, je hebt een goed perspectief. Ja, dan krijg je dezelfde hypotheek als iemand die veertig is en die op zijn eindloon zit. Nou, dat is natuurlijk een beetje vreemd. Ja, dat zou moeten veranderen. Daar zou dus ook een soort pakket bij moeten. En Daar ja, hebben we de laatste en, ja, tijd ja. ook veel veel gehoord. Bijvoorbeeld over verruiming van mogelijkheden voor anderen om geld te verstrekken. Bijvoorbeeld de pensioenfondsen. Nou, zeker. Nou, dat is dus een van de oplossingen, de tweede oplossing: Je moet zorgen dat er weer voldoende liquide middelen voldoende geld beschikbaar komt om dat te gaan doen. Nou, er liggen de pensioenfonds liggen voor de hand, want die hebben, ja, daar zit ons spaargeld eigenlijk. In andere landen is dat veel minder het geval de sparen. Mensen gaan bij de bank en kunnen die banken met dat geld ook de hypotheken verstrekken. Ja. Dat is bij ons niet. Dus die pensioen van ons ligt voor de hand. Maar je zou ook kunnen denken dat de overheid bijvoorbeeld tijdelijk aan starters hypotheken gaat verstrekken. Dat is ook een optie. Ja, in ieder geval moet er, dit is uh, leuk voor de lange termijn wat er nu ligt. Ja. Maar er moet gewoon ja. een heel pakket eigenlijk bij. Want anders gaat het mis. Dat is de kern nou, van het verhaal. Het is, het is Heel opmerkelijk als je ziet uh, in Europa, dat, na, naast Spanje en Ierland, want daar is het echt mis. Ja. Daar, dat, maar dat heeft, heeft andere redenen. Heeft me Hebben we het even niet over? Ja. Hebben we het even niet over? Maar alle andere landen, vrijwel alle andere landen, zie je dat eigenlijk sinds 2011 die prijsdalingen gestopt zijn. Of zelfs al, al, al behoorlijk aan het stijgen. Ik kijk naar België, naar ja. Duitsland, naar Zweden. Dus we zijn eigenlijk het enige land waar al, al twee jaar lang die verkoopprijzen en die, en die markt onder druk staat. En ja, dat doen we eigenlijk een beetje zelf... door de maatregelen die we genomen hebben. En ja, dat is niet echt nodig, denk ik. Ja, volgens mij luisteren de onderhandelaars vast en zeker ook nog wel even. en Ze hebben nog één tot uh, twee weken. Dus uh, ja. misschien kunnen ze iets doen met uw suggestie. Meneer Boelhou, ik dank u wel voor het gesprek. Okay, Goedemorgen. Crowdfunding. Overal kleine bedragen ophalen... om zo een groot investeringsbedrag bij elkaar te krijgen. Dat is nu ook door de sport ontdekt. Straks een reportage daarover. Voor zover bekend hier ter redactie zijn er geen files... maar er wordt wel aan de weg gewerkt. En er zijn een aantal wegen het hele weekend afgesloten. Waaronder de A27, Utrecht-Breda. Die is dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. A79, Maastricht-Heerlen tussen Boende en knooppunt Kruisdonk. In beide richtingen is dat dicht omdat daar een nieuw viaduct wordt geplaatst. De N50, Zwolle-Emeloord, is in beide richtingen dicht... tussen Kampen-Zuid en de brug over de IJssel En tot slot de N59, Hillegatsplein Helemaal dicht. Tussen Oude Tongen en Den Bommel. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Bij de parlementsverkiezingen in Oekraïne zijn morgen alle ogen gericht op Vitaly Klitschko. Deze 41-jarige meervoudige wereldkampioen boksen, die komt als een zwaar gewicht de Oekraïnse landspolitiek binnen. Peilingen voorspellen voor zijn partij de tweede plek. En daarmee lijkt de oud-bokser ook een serieuze kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2015. Correspondent Geert Grootkoelkamp. Geen kijker bij een verkiezingsbijeenkomst in Kiev. Er is nog ongeveer een uur te gaan voordat Vitali Klitschko hier zal verschijnen op een podium in Ossakorki, in buitenwijk van Kiev. Er is muziek om de mensen in de stemming te brengen en er worden aan de lopende wand ballonnen opgeblazen en uitgedeeld. In de kleur van Klitschko's partij Udar, oftewel de klap. Heel toepasselijk voor een bokskampioen. Vitali Klitschko! Vitali Klitschko is een indrukwekkende verschijning. Een boomlange man van zekere meter of twee met een indrukwekkende borstkas. Hij draagt een spijkerbroek en een vlot jasje. En honderden mensen hebben de kou getrotseerd om hem in levende lijven te zien. Want hij is toch een beetje een levende legende hier in Oekraïne. Klitschko bedankt de mensen voor hun steun tijdens de talrijke bokswedstrijden... die hij over de hele wereld heeft gespeeld. We doen er alles aan, zegt hij, om overal de Oekraïense vlag te laten wapperen en het volkslied te laten klinken. Klitschko vertelt hoe in 1991 de Sovjet-Unie ophield te bestaan. Hoe Oekraïne onafhankelijk werd en iedereen droomde van een beter leven. Maar inmiddels zijn er ruim 20 jaar verstreken. En is er nu echt iets waarop wij Oekraïners trots kunnen zijn, zegt Klitschko? We kunnen niet trots zijn op onze economie, onze politiek. Of onze levensstandaard. En dat terwijl landen die eenzelfde uitgangspositie hadden in die tijd een normale samenleving hebben opgebouwd en nu lid zijn van de Europese Unie. En waarom is hun dat wel gelukt en ons niet? En daarmee komt hij als een centrale thema: de strijd tegen de corruptie. corruptie, corruptie, corruptie. Daar moet een eind aan komen, vindt Klitschko. Als de Polen, Tsjechen, Slowaken en Hongaren het hebben klaargespeeld, kunnen de Oekraïners dat ook. We Klitschko krijgt veel bijval, maar ook kritische vragen. Met de laatste presidentsverkiezingen was er ook een populaire politicus die hoge ogen gooide met zijn kritiek op de zittende macht. Maar die is nu vicepremier. Klitschko belooft plechtig dat hij onder geen beding zal samenwerken met de regiopartij van president Janukovic. We zullen de de regio. Dan heeft hij nog even tijd voor zijn fans, die hem van alle kanten omstuwen. Hij deelt honderden handtekeningen uit, voordat hij weer zijn terreinwagen springt op weg naar de volgende ontmoeting elders in Kiev. Veel aanwezigen hier zeggen op zijn partij te gaan stemmen zondag, zoals Ludmila Kovalenko. Het opmerkelijke succes van Klitschko in de peilingen verbaast haar niet. In ons land, zegt ze, bereiken maar heel weinig mensen succes dankzij hun eigen inspanningen. En hij heeft iedereen bewezen dat hij in de sport een meester is. En we hopen dat hij ook helpt het land op de juiste rails te zetten. Dat hopen wij en onze kinderen ook. En wij gaan zeker op hem stemmen. De reportage was van onze correspondent Geert Groot-Koerkamp. En dan gaan we naar. Aleppo. Een half uurtje geleden konden jullie het al beluisteren. Schoten in Aleppo en een autobom gisteren in Damascus. Vijf mensen kwamen om het leven. Het bestand in Syrië had vier dagen moeten duren. Tenminste, dat had de internationale gezant Brahimi afgesproken met de verschillende partijen. Nou, we over praten met Robert van der Roer, diplomatiedeskundige. Ja, meneer van der Roer, uh, heeft Brahimi nou gefaald? Of mag je dit staakt het vuren toch in zekere zin een klein succes noemen? Uh, nou, ik denk dat we nog iets. Meer geduld moeten hebben. Uh, als je kijkt naar het gemiddelde aantal doden. van de afgelopen weken, maanden. dan kom je ongeveer uit op 200 per dag. Volgens uh, een, uh, ja, een mensenrechtenorganisatie. zou er gisteren 60 doden zijn gevallen. Dus dat is een, een lichte vooruitgang. Maar dan moet je wel cynisch zijn. Want yeah. je zou eigenlijk een, uh, bij een wapenstilstand. denk je aan nul doden. Kijk, wat is de strategische vraag altijd bij een uh, wapenstilstand? Accepteren de beide partijen de tot dan toe geboekte terreinwinst? En, uh, nou, ik denk dat, uh, je, je noemt Aleppo, de regering heeft er belang bij om Aleppo uh, volledig terug te krijgen. En de Arabellen hebben er belang bij om uh, het, het restant van Aleppo te veroveren en hun machtsbasis daar uit te breiden. Dus er is op dit moment eigenlijk helemaal geen belang voor beide om te stoppen, tenzij ze allebei moe zouden zijn en... Ja, andere belangen willen dienen. Ja. Ja, daar nou ja, u is... zegt er is dus geen belang uh, uh, bij... behalve dan het, het offerfeest... wat gewoon ja. iets is... wat uh, uh, vandaag... Uh, wordt gevierd. Dan zou ja. je kunnen zeggen... van nou, dan kan je je goede wil laten zien. Goede wil, maar die goede wil... die kansen zijn natuurlijk al eerder geweest... om goede wil te laten zien. En dan... Ja, de, de staat van dienst van beide partijen tot nu toe is een aanenreiging van uh, ver, verbroken uh, beloften. Er is uh, een enorme verdeeldheid aan de kant van de rebellen. Dit is überhaupt trouwens een, een, een, vaag, een redelijk vaag uh, bestand. Maar dan, uh, de, uh, waarom een vaag bestand? Heeft Brahimi dat dan niet goed uh, ingeschat? Nou ja, in dat er geen, geen sanctie op staat. wat er gebeurt als iemand het schendt. Hij heeft het zeer goed voorbereid. Lagda Bahimi is een van de beste diplomaten ter wereld. De Verenigde Naties heeft niets beters dan hem na Kofi Annan. Uh, hij heeft hier wekenlang aan gesleuteld. Hij heeft met alle partijen in de regio gepraat, ook met Iran. Hij heeft ook geprobeerd de Russen aan boord te krijgen. Je kunt wel zeggen: uh, was dit nou een handige presentatie afgelopen week? Kijk, hij welke heeft zin? Voor de muziek uit bijna gezegd. Er komt een bestand aan. Toen bleek dat de, de Syrische regering daar toch nog een dag over moest nadenken. Bij de presentatie klein detail, maar toch stonden, stond groot geschud achter, achter Lakda Brahimi... ...namelijk Jimmy Carter en Mary Robinson bij de aankondiging. Je vraagt je af, wat deden die mensen daar? Nou, die waren toevallig in Cairo... ...omdat ze net als Brahimi deel uitmaken van de groep van elders, de oud-staatslieden. Oud uh, maar je, zet, je, zet, je investeert dus heel veel politiek kapitaal. En last but not least, daarna kwam pas... En dat had ik eigenlijk eerder verwacht en ook beter gevonden. Kam kwam de verklaring van de VN Veiligheidsraad. Inclusief de Russen werken hier aan mee. Nou ja, be, be, wat, be, wat is... Uh, ja, het is een dat... beetje de beeldvorming. Nou ja, je hebt ook twintig maanden een... een, een, een disbalans in de internationale verhoudingen, een grote heibel in de Veiligheidsraad, die moet doorbroken worden. Als je nu uh, Assad, want die werd zelfs in de verklaring de sterkste partij genoemd, ook door de Russen, als je die dus mee wil krijgen, moet je misschien ja, nog meer druk vanuit de Veiligheidsraad organiseren. En dat dat ook achter, achter Brahimi kan vond, vond ik niet verstandig. Maar nee. kijk, je moet, Het duurt vier dagen. Uh, dit, uh, dit, we dit zijn dag pas op dag één eigenlijk, eigenlijk dag twee begint nu net. Dus eigenlijk we zegt u van... We moeten geduld hebben. We hebben. Nou ja, dat, dat moeten we dan maar even betrachten. Uh, we hebben in ieder geval een kleine tussenbalans, laten we het zo zeggen, ja, uh, opgemaakt. Okay. <laughs> Meneer Van der Roer, ik dank u wel voor die tussenbalans dan. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is negen minuten voor acht. Sportclubs dan, die hebben crowdfunding ontdekt. Het Nederlandse herenteam softball bijvoorbeeld vraagt fans en liefhebbers geld te storten... voor hun reis naar het wereldkampioenschap in Nieuw-Zeeland volgend jaar. Peter van der Meerschout was bij een training van het team. Je pakt een uh, van 18 ballen. En dan wissel je. Ja? Dus we gaan gewoon series gooien. En wat we overhouden, gaan we hier gaan we wat. Uh... Coach Ben Te Pas van het Nederlands softbalteam staat de 16 spelers van het team instructies te geven. Ze trainen in de zaal. Een uur om zich voor te bereiden op het wereldkampioenschap softbal in Auckland, Nieuw-Zeeland. Hé hey boys, even warm gooien. Ja, we horen bij de wereldtop denk ik. Zilver bij het EK? Ja, dat was een, uh, een hele goede prestatie. Uh, nu moeten we zorgen dat we er komen. Het kost heel veel geld, het is dus de andere kant van de wereld. Maar het is wel... Uh, voor de echte sportmensen die hier uh, rondlopen... is dat wel het summum van, uh, van onze sport. Het zijn sportmensen met een hele leuke hobby. Want ze moeten alles zelf betalen, hè? Ja, dat klopt. Wat kost deze zaal nu voor het uurtje trainen wat jullie doen? 51 euro. Waar komt dat geld vandaan? ...uit de zakken van de jongens. Nou, laptop mee op een stoel bed tijdens de training. Yeah. Een website dus van het Nederlands softbalteam yeah. Willem van Oostvoorn, met mental coach van dit team. Uh, wij kunnen geen sponsoren krijgen. Daar zijn we een paar maanden mee bezig geweest. Dat is niet gelukt. En ja, toen zijn we bij elkaar gaan zitten en gezegd, van, ja, hoe krijgen we het nu voor elkaar? Want anders kunnen we niet naar het WK en daar zijn we al acht jaar mee bezig om daar te komen. Uh, we hebben wel wat kleine sponsoren, maar ja, het is natuurlijk nooit genoeg. En als je naar het WK wil in Auckland, Nieuw-Zeeland, ja. dan heb je nog een eentje te gaan. Ja, we hebben nog een eentje het te gaan. kost een hoop geld. Zeker, het kost een heleboel geld. Nou, zoals wij het begrepen hebben, uh, kun je met crowdfunding van veel mensen kleine bedragen bij elkaar halen. Wat dus niet was gelukt, was van zeg maar een paar sponsoren een groot bedrag kunnen krijgen. Maar heel veel kleintjes maken ja. ook een aardig bedrag. En dat is het idee. Heel veel kleintjes maken een aardig bedrag. Nou, er staat hier dan een verhaaltje over uh, waar we naartoe gaan. En dat rechts ook... in beeld natuurlijk weer zo'n thermometer. Zo'n thermometer met geld. We zitten nu op 24 van het bedrag. Een kwart hebben we bedoeld. Dus driekwart moet nog komen. Dat klopt. Want, ja, Want uiteindelijk willen jullie, zie ik daarboven staan, 35.000 euro. Dat is wat we nodig hebben. En dan zijn uh, alle kosten gedekt. Dan hebben we dus... Uh, en uh, het trainingskamp of uh, toernooi in Tenerife uh, Eén van de dromen. Maar in ieder geval wat het belangrijkste is de trainingen hier. Uh, de voorbereiding hier, de tickets en het verblijf in, uh, in Nieuw-Zeeland. Dat hebben we dan helemaal uh, afgedekt. Uh, niks is voor niks. Precies. Dus jullie moeten ook wat teruggeven ja. dan? Nou, bij 25 euro krijg je een, een t-shirt van, uh, van het Nederlands team. En bij 50 euro krijg je er een pet bij... En als je 250 euro stort, dan kan je meedoen voor de loting van twee gratis tickets naar het, naar, het, naar, het, naar het WK. Stel dat jullie inderdaad naar Oakland gaan, het moet gek lopen, wil het dat nou niet meer lukken? Ja, nou, ja. Ontzettend. Waar gaan jullie eindigen, denken jullie? En de doelstelling is nu de volgende ronde. Uh, dus we gaan er niet alleen naartoe om mee te doen, we willen echt wel uh, daar een prestatie leveren... en uh, dus bij de bal van de wereld terechtkomen. En het is natuurlijk ook wel leuk dat we dat eigenlijk uh, weliswaar dan uh, met behulp van de crowd, om het zo maar te zeggen... maar op zich uh, ook op eigen kracht doen. Dat vind ik toch ook wel... Uh, Uiteindelijk is dat ook wel een stoelverhaal, vind ik. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hers. Veel aandacht in de kranten voor de beoogde vicepremier van het kabinet Rutte II, Lodewijk Asscher. De 38-jarige Ascher maakte snel carrière in de politiek, schrijft het AD. Tien jaar geleden begonnen in de Amsterdamse gemeenteraad... en vervolgens al snel lokaal fractievoorzitter, lijsttrekker en wethouder. De kroonprins gaat naar Den Haag, dat is de kop in de volkskrant. Hij is zelfverzekerd, charmant, behendig in het debat en een goede spreker. Mislukkingen blijven niet aan hem kleven. Met Asje krijgt Rutte een liberiaanse minister aan zijn zijde, aldus de krant. Ook veel aandacht voor de uitgelekte plannen uit het regeerakkoord. Middenklasse de klos, zo vat De Telegraaf de plannen samen. De zorgpremie wordt inkomensafhankelijk en pensioenpremies... Worden Belast. grootste pijnpunt is de hypotheekrente, die wordt beperkt. Lezers van de krant die meedoen met de stelling van de dag zijn woedend over de draai van de VVD. Voor de verkiezingen zei de partij dat de hypotheekrente voor bestaande gevallen ongemoeid zou worden gelaten. Dat lijkt nu gesneuveld. 77 procent van de Telegraaflezers is het eens met de stelling dat de VVD kiezersbedrog heeft gepleegd. Trouw blijft subtiel. Kiezersbedrog? Nou, wel nee, als Rutte het maar uitlegt op deze kant. Het AD schrijft dat huiseigenaren en hoge inkomens de dupe zijn. Columnist Kirsten van den Hul roept Rutte en Samson op... om ook vrouwen aan hun kabinet toe te voegen. Ze heeft een lijst van geschikte kandidaten gemaakt. Dit met daarop bijvoorbeeld Letitia Griffith en Agnes Jongerius. Een ander nieuws, veel mensen vinden het niet te drinken. En nu is ook duidelijk waarom. De vorige moedermaatschappij van douwe Egberts heeft jarenlang minder koffie in de sense-pads gedaan... Die koffie werd teruggebracht van 7,5 gram per pet naar 7 om kosten te besparen. Dat is te lezen in de Volkskrant. De huidige bestuursvoorzitter van Douwe Erberts noemt het tekenend voor de verwaarlozing van Douwe Erberts onder de vorige eigenaar. Die koffie die hebben wij er meteen meer bij gedaan, zegt hij. <middels> De tune van de tv-serie Baantje. De Telegraaf meldt vanochtend op de site dat Peter Tuinman... inspecteur de kok met CSRK gaat spelen. Hij zegt in de krant, ik heb een paar doorwaakte nachten gehad. Ik heb er lang over nagedacht, maar ik durf het toch. Nou, de zoon van Piet Reumer, die het programma heeft bedacht... zegt, mijn vader zit op zijn wolk te glunderen."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 Ora, direct geregeld. Dit is Radio 1.